Mark Visser met het NOS Journaal. Een aantal steden voorziet grote praktische problemen... bij het asielplan van de coalitie. De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht. In vijf grote steden komen dependances... van het uitzendcentrum in Ter Apel... waar snel wordt bekeken of een illegaal wil meewerken aan terugkeer. Burgemeester Wienen van Katwijk... zei namens de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... dat de coalitie eerder had moeten praten met de gemeente. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De man die verdacht wordt van de moord op Els Borst... heeft de moord op zijn eigen zus bekend. Dat meldt het AD. De Rotterdammer zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Hij voelde zich bedreigd. De verdachte zit op dit moment in het Pieterbaancentrum in Utrecht... voor psychiatrisch onderzoek. Oud-minister Borst werd vorig jaar februari doodgevonden... in haar huis in Beeldhoven. Het onderzoek loopt nog steeds. De nieuwe sprinters van de NS krijgen stopcontacten. Daarmee kunnen reizigers bijvoorbeeld een smartphone, laptop of tablet opladen. De NS heeft bij de Zwitserse treinenbouwer Stadler 58 sprinters met stopcontacten besteld... die vanaf volgend jaar december moeten gaan rijden. Het is voor het eerst dat de NS-trein krijgt... waarin er voor reizigers in de eerste en tweede klas stopcontacten zijn. In 2021 moeten alle treinen van de NS stopcontacten hebben. De 14 miljoen toeristen en zakenreizigers die Nederland vorig jaar bezochten... gaven hier in totaal ruim 10 miljard euro uit. Blijkt de cijfers van NBTC Holland Marketing. Amsterdam bleef verder het populairst met ruim 5 miljoen bezoekers. Slechts 13 van de toeristen ging na hun bezoek aan de hoofdstad... nog naar een andere bestemming in Nederland. Dan nog het weer. In het noorden wat bewolking, maar verder vandaag flink zonnig... bij 15 tot 17 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is even hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Diemen 14 kilometer. Het komt door een ongeluk met een paar auto's. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Haven en Knopend Muidenberg 6 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 9 kilometer file. Door de afsluiting van de N207 en op de N44 Den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 Uh, we zijn weer uh, terug naar het nieuws en wij hoorden uh, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en, bewon en bewonder. Ja, en ik denk dat dat inderdaad uh, heel goed uh, van toepassing is op onze volgende gast. Jan Kappert, nieuwe hoofd van Groen en Handhaving. Hij zal zich zometeen even aan u voorstellen, maar ik wil toch nog even terug naar dat zing, vecht. Lijkt me wel een hele huilen. En helemaal aan het eind, als u uw werk goed doet, zit er ook nog bewonder in. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. Uh, een nieuw hoofd, groen en handhaving. Uh, kunt u, voordat wij losbasten met een paar vragen voor u... zich kort even voorstellen? Jazeker. Ik, uh, uh, ik ben Jan Kaput, ik ben 47 jaar. Ik uh, woon in Haarlem. Uh, ik ben daar uh, uh, gelukkig getrouwd met Suzanne. en uh, We hebben een prachtige dochter, Esmee, van 9 jaar. Dus uh, dat geeft heel veel energie en is ontzettend leuk. En sinds 1 maart uh, ben ik uh, werkzaam in Zandvoort. Ja, u heeft niet de meest makkelijke baan, begrijp ik dan. Dat hoofdgroen, dat zou nog wel kunnen gaan. Maar dan komen we bij de handhaving. Ja. En ik denk dat um, inmiddels, sinds 1 maart, bent u in dienst. Nou, dan heeft u al uh, een poosje iedereen over zich heen gehad, neem ik aan, qua handhaving. Nou ja, er, is wel, uh, er zijn wel activiteiten op dat gebied. Uh, het is er overigens, uh, om u uh, nog even aan te vullen, hoofdreiniging, groen en handhaving. Dus de reiniging zit er natuurlijk ook bij. Uh... Ja, daar hebben wij geen klachten over. Oh, nou, Dat is nee. goed om te horen. Ik vind nee. trouwens Antwoord... ook ontzettend schoon, moet ik zeggen. Ja. ja, Nee, wij doen ons best. Maar toch nog even terug... naar die handhavingen, Arie. Ja, denk dat, dat denk ik wel, want dat is Dit is, het dit is onze op... kans. Ja, ja. Ik, um... oh, ik voel hem al aankomen. Ja, u voelt hem al aankomen. Nou, u mag op een gegeven moment ook zeggen... van, uh, dat weet ik niet. Maar ik denk dat... Ja. iedereen uh, een probleem heeft... met de handhaving. Hm. Wij, uh, wij willen heel graag... Er uh, zijn nou eenmaal verordeningen. en uh, Op het moment dat het niet gebeurt, dan is handhaving er even niet. Om u een heel klein voorbeeld te geven. Als je zandvoort binnenkomt, dan staat daar verboden te kamperen. Mm -hmm. Ik denk de laatste vijf, zes jaar staat de hele boulevard vanaf dat het Pasen is, staat die vol met uh, kampeerders. En er is dus nooit iemand die daar, we hebben wel eens iemand aangesproken en die zei, ja, ja, wij kunnen niks, want het staat nergens. Nou, dat staat natuurlijk wel. Maar, ik weet niet of u het weet, de, um, de Duitse campers geven elkaar door. Nee, het mag niet. Maar er komt nooit iemand, je kunt die rustig staan, is mij verteld. Zo langzamerhand denk ik dat er een schone taak voor u ligt, toch? Ja. Ja, ja, wellicht. Uh, uh, kijk, ik ben sinds 1 maart uh, uh, uh, gedeeltelijk in dienst. Uh, per 1 juni uh, fulltime. En uh, ik krijg natuurlijk diverse klachten en uh, uh, onderwerpen over handhaving te horen. Het is de eerste keer dat ik deze hoor. Dus, dus uh, die leg ik uh, erbij. Ja. Om te kijken van wat we daarmee moeten. Heel goed. Maar ik kan niet alles tegelijk. Hè? En, nee, dat begrijp uh, begrijpen Groen en Groen heeft ook ja. natuurlijk uh, de nodige aandacht in, uh, in Zandvoort. Ja, absoluut. En de reiniging uiteraard ook. Want dat is op een goed niveau. En dat willen we graag zo houden. Um, maar daar waar gehandhaafd moet worden en uh, waar gehandhaafd kan worden... en we hebben daar mensen voor, dan moeten we dat natuurlijk uh, uh, doen. Uh, en ik verzamel datgene wat er op dit moment is... en waar mensen klachten over hebben en wat beter kan. En dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja, nee, want ik begrijp natuurlijk dat u net in dienst bent... en dat u nog even uw weg moet vinden en ja. de klachten moet ook verzamelen. Maar ja. um, we kunnen ervan uitgaan dat na de verzameling u duidelijk gaat zitten... en zegt, oké, okay, hier ga ik iets aan doen als ik alle ins en outs ken en ik weet ook waarom het wel of niet en, uh, uh, uh, uh, kan of niet kan, uh, dan uh, gaan we natuurlijk actie ondernemen. Maar dat hangt puur af natuurlijk van de hele situatie en u vertelt me nu iets wat ik nog niet weet, uh, dus dan moet ik natuurlijk ook onderzoeken om te kijken of dat, uh, uh, of wat u zegt ook weer... Uh, uh, of het wel waar is. Nou, het, natuurlijk zal het <lacht> waar zijn, uh, maar misschien zijn er redenen waarom het niet gebeurt, die ken ik niet, uh, ja. dus ik wil, moet eerst even horen wat er, nee, er aan de nee, ja, ja, ja, nou, ja. Ik kan natuurlijk niks <lacht> toezeggen, dat begrijpt u, maar Nee. Als er aanleiding voor is, gelooft u mij, dan gaan we natuurlijk handelen. Nou, hier zijn we op zich al tevreden mee met dit antwoord nee, hoor, dank feit. u wel. Ja. Tuurlijk, ja. Ja, want ook de bereikbaarheid van de afdeling is niet altijd 100%, zeg maar helemaal niet. Want als ik ze probeer te bellen, dan uh, is het toestel niet aanwezig. Ik weet niet hoe dat zit, niet wanneer de mensen wel bereikbaar zijn. Maar ik zou zeggen, dit is een centraal nummer en dat moet kunnen. Ja, uh, kijk, uh, uh, wat ik weet van Zandvoort is dat er de afgelopen jaren natuurlijk uh, meer mensen zijn weggegaan en bij zijn gekomen. Uh, dus dat er uh, wel druk is op de mensen die, die achterblijven en uh, dat er hier en daar uh, een verminderde dienstverlening is. Kan ik me in dat opzicht wel wat bij voorstellen? Uh, de Raad heeft natuurlijk uh, een tijdje geleden aangegeven, nou oké, okay, we gaan nieuwe vacatures niet meer, niet meer invullen in, uh, in Zandvoort. gelet op de toekomst en uh, de toekomstdiscussie. Um, dus dat dus zet wel heel veel druk op de mensen die achterblijven. Dus daar wil ik toch wel graag voor opnemen. Uh, dat het misschien zo is dat, die, dat de telefoon niet altijd beantwoord wordt. Maar de mensen die er zitten doen hun maximale best om die telefoon zoveel mogelijk te Ga ik helemaal uit, Maar daar waar het uh, niet goed loopt, of te vaak uh, niet goed loopt... moeten we kijken hoe we dat beter kunnen doen. Want Heeft wat? dit ook te maken met het feit dat het hele ambtelijke apparaat uh, naar Haarlem is verhuisd? Nee, niet het hele ambtelijke nee, apparaat nou, is verhuisd. nou, een groot gedeelte... Het, het, het sociaal domein is natuurlijk naar, naar Haarland ja. overgegaan. En eh, de rest van de ambtelijke avondraad zit gewoon nog keurig in, in Zandvoort. Ja, ja. Dat blijft ook zo? Nou, dat weet ik niet. De raad gaat daar ergens dit jaar een, een beslissing over nemen. In ieder geval speelt de discussie nu. Maar waar de raad voor kiest, dat, dat is nog Dat uh, is uh, blauw in nee, ja. Dat is open. Ja. Goed, um, u, heeft vast, uh, u bent vast begonnen met, uh, aan uw taak met toch een, een plan in de toekomst van. Um, dat wil ik vroeg of laat gerealiseerd hebben. Is dat zo? Zijn er nog uh, leuke plannen in de pijplijn? Um. Ja, plannen genoeg. Um, um, ik ben gewend, als ik uh, begin bij een nieuwe baan, dat ik eerst heel goed geluisterd. Uiteraard, heel dat goed. Dat ik heel goed gepraat praten <laughs> met mensen, dat ik bij de radio kom om even te horen wat daar de stemming is. En ik zit hier aan de bar en ik krijg allerlei <laughs> uh, dingen gelijk natuurlijk uh, naar me toe uh, uh, uh, geworpen van let daar eens op en let daar eens op. En dat vind ik prettig, dat vind ik heel prettig. Ja. Dus als mensen wat hebben, laat het mij ook weten, want dat helpt mij om een beeld te vormen van wat belangrijk is in Zandvoort... en wat prioriteit heeft in Zandvoort. En op basis daarvan gaan we, gaan we aan de slag. Ja. Uh, een van de prioriteiten in, in Zandvoort is natuurlijk ook het groen. Er liggen uh, goede beleidsplannen in, in Zandvoort met betrekking tot het groen. En ik denk dat we daar de komende jaren uh, goed hand en voet aan moeten geven... om te kijken of het groenniveau uh, uh, minimaal hetzelfde blijft... en hier inderdaad wellicht wat, wat beter kan. En, ja, is een steef, moet kunt u daar iets meer over vertellen over het groen? Nou ja, het groen heeft mijn onverdeelde aandacht. Ik, ik vind dat groen uh, thuis hoort in, in, in een stad, in een dorp. Dat dat uh, de, de, de woonvreugde uh, verhoogt als het groen er mooi uitziet en prettig oogt. Uh, dus dat is van groot belang voor het welzijn van, van, van mensen in, uh, in Zandvoort. Uh, en daar waar het niet goed is. Ik weet niet precies waar, nu nog waar het niet goed is of waar het beter kan. de Kerkstraat, uh, kijk, maar u, iets te noemen. Kijk, dank u, dank u. kijk dan, dat, dat helpt mij weer om daar een beeld van... Uh, van, ...van te vormen. En daar waar het beter kan en waar de middelen ervoor zijn... ...dat is natuurlijk wel een twee-eenheid... ...waar daar waar het kan en waar de middelen ervoor zijn... ...want we moeten keuzes maken... Uh, ...daar gaan we kijken wat, we, wat er binnen de beperkte middelen mogelijk is. En uh, moet ik mij bij groen voorstellen... ...de, de helmbeplanting als afscheiding, ...dat soort dingen. Bomen, struiken... Alles? Alles. Alles wat groen uh, is of ja. zou kunnen zijn, uh, hoort daar hoort bij. Perken, uh, uh, tijdelijke beplanting, uh, vaste planten, uh, maar ook bomen inderdaad. Uh, uh, ja, noem het maar op. Wat is uw achtergrond? Want Zandvoort en Groen is niet een hele makkelijke combinatie, hè? Nee, dat, ik, ik heb geen groen achtergrond. Ik ben niet, niet afgestudeerd in, in Groene bladestijn, Maar er zijn uh, gelukkig blijfsmedewerkers die dat wel zijn. Dus die daar heel veel verstand van hebben. Uh, de medewerkers van Groen hebben natuurlijk hun opleidingen in groengebied. Uh, de uitvoerder heeft een opleiding op groen groengebied. Dus er zijn heel veel mensen in Zandvoort aanwezig die heel veel weten van groen. En ik manage natuurlijk alleen maar uh, eigenlijk uh, uh, hoef ik er helemaal geen verstand van te hebben als ik me zorgen dat het er goed uitziet. En, de medewer en er zijn genoeg medewerkers in Zandvoort die er heel veel verstand uh, van, uh, van hebben. Uh, en daar, uh, die laat, daar door, door hen laat ik mij adviseren. Ja, en die hebben u ook verteld dat je geen viooltjes, geen gele viooltjes moet planten. Want die zijn binnen een uur weg uh, de herten, hè? Ze hebben een voorkeur voor nee. geel en viooltjes en zo. Oh, ze hebben smaak, goede viooltjes. Ze hebben smaak. Ja. Ja. ja, nee, ze hebben absoluut smaak. Ja. ja. Maar goed, het is dus uh, groen, het is uh, reiniging en het heeft ook te maken met grof huisvuil, ja. uh, huis te reinigen op ja, die manier. Ik, dat vind ik altijd zo, iets fantastisch, je noemt het nu grof huisvuil en op een gegeven moment zet iemand zijn koelkast buiten neer en dan plakt iemand een sticker op, het mag niet. De, de naad ligt op het kerkhof, heeft dit zin, denk ik dan bij mezelf. Uh, nou ja, kijk, Is het een signaalfunctie naar de andere mensen... die het nog moeten willen gaan doen, misschien? Ja, kijk, dat zijn allemaal uh, verschillende processen om erger te voorkomen. Mm, kijk, eens. op het moment dat iemand een koelkast op, op straat zet... Uh, uh, dan, moeten we die, dan gaan we die ophalen, of laten we die ophalen. Uh, maar op het moment dat een handhaver uh, daar toevallig langs rijdt... Uh, en hij komt er niet achter wie dat heeft gedaan... dan pakt hij er wel een sticker op, in ieder geval om te ontmoedigen... dat mensen er geen ja. dingen bij gaan zitten... tot het moment dat hij wordt opgehaald... Uh, met die handhaven kan hem niet op zijn rug nemen en gelijk meenemen. We Begrijp het, even doorgeven, het, duurt begrijp even het is. helemaal, maar dus de burger... Dus het is preventief ja. uh, dat de mensen niet meer bijzetten. En dat mensen wel weten van, hé, hey, dit mag ja. het niet. Nee. Nee, dat is niet de bedoeling. En goed. het is zo eenvoudig. Eén belletje en het wordt keurig opgehaald. Ja, het duurt wel drie Geen weken. Geen probleem. Ja, uh, Wat zei je, het duurt drie weken? Ja... Nou, dat is nieuw voor mij, maar het, dat zou kunnen, dat Ja, ik. nou, kijk, misschien hebben ze vaste ophaaldagen, dat zou kunnen. Maar ik had laatst ja. ook zo'n ding. Mm -hmm. En die laat ik dan netjes in mijn tuin staan. Want ik heb ook een voorbeeldfunctie. Ja. En dan denk ik, ja, drie weken. Dit ding, dat moet even naar de remise gebracht worden. Want ja. er zit een paar miljard in dat potje... wat voor dat soort uh, activiteiten bestemd is. Mm -hmm. Maar dat vond ik wel lang duren. De drie weken klinkt mij lang in de oren. Ja. Uh, dat zou sneller moeten kunnen, volgens mij. Uh, maar nogmaals, dat is een uitspraak zonder dat ik weet wat de, uh, de reden daarvan is. Uh, dus dat zou ik dan uh, even moeten navragen. Ja. Maar misschien in dat specifieke geval. In dat ja, dat specifieke... zou kunnen, ik, dat weet ik, ik vond dat lang te maar goed. Ja. Heeft u al een beetje spijt van het feit dat u ja hebt gezegd op deze uitzending? <lacht> Integendeel. nee. Oké, okay, dan is het goed. Ja, nee, <lacht> natuurlijk. Dit hoort erbij. En ik uh, hoor graag wat er leeft in Zandvoort. <lacht> ja. Want daar kan ik daar ook op inspelen. Als ik uh, daar immuun voor zou zijn, of niet daarvoor open zou staan... zou ik deze functie niet moeten willen. Nee, ik had ook niet verwacht dat u zou zeggen, ja, ik heb ontzettende spijt. Nee, maar dat ook niet nee. op de persoon, hoor. Dus. Ja, het, is, het is kortom toch niet de meest makkelijke functie... op dit moment ook in Zandvoort, neem ik aan. Ja, ik... Nou, ik ervaar het niet als moeilijk. Nee. Ik ervaar het als nee, leuk. Okay. En ik ervaar het uh, werk in de openbare ruimte uh, als iets uh, waarmee je heel veel goed kan doen. Waarmee je open moet staan voor datgene wat er leeft in de, bij, de, bij de bevolking. Uh, in dit geval van, van Zandvoort. En uh, het is uh, openbare ruimte is iets waar iedereen een mening over heeft. Waar iedereen dagelijks gebruik van maakt. Waarvan iedereen ook graag wil dat het uh, leuk uitziet. Ja. En uh, waar iedereen ook vaak heel erg betrokken bij is. Ja, en, en zoveel hoofd zoveel zinnen. Ook dat natuurlijk duidelijk. Ook dat. En we kunnen ja. niet iedereen het naar het zin maken. Nee, nee, nee. Dat is ook een gegeven. Nee. Dat willen we wel, maar dat lukt dat, dat nee. niet altijd. Maar ik doe ook graag een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van uh, iedere burger in Zandvoort. Dus datgene wat je zelf kunt doen, doe dat dan ook zelf. Ja. En als je ziet dat mensen hun hond laat poepen uh, op een plek... en dat niet opruimen, ja, spreekt mensen daaraan ook op, ook op aan. Want uh, hondenpoep is natuurlijk een groot probleem in Zandvoort. Alleen het handhaven op hondenpoep is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Ja, maar want daar zijn... zit nooit een bordje bij nee, wie dat precies. nou weer gedaan heeft. Dus dat zullen ja. we met elkaar moeten doen. Ja. En bij deze ook een oproep aan iedere Zandvoorter met een hond. Heel leuk dat u een hond heeft, maar ruim het op. Maar, maar ja... Je bent al ...tot overlast als u dat niet doet. En dat is... ook als u denkt van... Nou, ...ik ben nu, nu toch in de vrije natuur... Eh, ...mijn hond kan vrij rondlopen... En ...ik hoef het niet op te ruimen... ...daar spelen ook weer kinderen, ja, daar helpen ook weer mensen... ...daar recreëren mens. mensen... ...en de stank van hondenpoep, vooral als er wat meer ligt... ...gaat heel ver weg en mensen hebben daar heel veel last van. Maar in hetzelfde strambien... ...denk ik dan weer die hondenbezitter zegt... ...ik betaal ervoor en die kattenbezitter... ...die de hele bende Ja, ...waar er veel meer van zijn... ...die komt vrij weg. Dus eh, omdat katten eh, vrij rondlopen en vrij mogen poepen... mag u als hondenbezitter ook Nee, dat zeg ik niet. Okay. <laughs> dat zeg ik niet. De hondenbezitter zegt... ik betaal honderd en zoveel euro per jaar. Of ja. wat het ook mogen zijn. Ik weet ja. nog god niet wat, wat er op dat lijstje staat. Ja. Daar betaal ik voor en dan moet ik het nog zelf schoonhouden. De kattenbezitter betaalt nada. En die hoeft niet schoon te houden. Maar dat uit, staat die, een beetje lijnrecht tegenover elkaar. Maar die van u wel heel erg leuk hoor. Want ik neem aan dat u donders goed begrepen hebt wat hij zei. Jazeker ja, wel. Ja, zeker nee, wel. Maar, kijk, maar dat legitimeert die, niet. Omleuk. U betaalt geen hondenbelasting... Nee. Ja. Uh, uh, dat uw hond vrij mag poepen in de in, in, uh, in openbare ruimte. Daar betaalt u geen hond voor. Nee, nee, dus, is... dus die link moet ook niet gelegd worden? Nou, die leg ik wel degelijk, want ja. waar, waar is het waar is dan wel voor bestemd? Ja, niet voor uh, uh, uw hond vrij laten poepen in de openbare ruimte. Want dat zou één nee. grote klerenzooi worden als iedereen dat zou doen. Nee, mee eens, maar waar is die dan wel voor bestemd, die belasting? Want uh, in heemsteden betaal je er geen belasting voor, heb ik begrepen. Nee. Nou ja, de, misschien staan daar nog mooie huizen te kopen... Uh, oh, <laughs> om de, de, de... hondenbelasting belasting uit te sparen, oh. dat is een geen dat hmm. maar. Uh, de directe aanleiding voor hondenbelastingen... waar die voor bestemd is, uh, dat weet ik niet exact. Nou, dat geeft het ook niet. Uh, maar maar het is ik geef niet, even het is de van de discussie van bestemd, aan die ontstaat. Het is in ieder geval niet bestemd om je hond vrijelijk... Te laten, uh, zijn behoefte te laten doen in de openbare ruimte. Nee, maar dat, dat, dat vind ik ook, dat onderschrijf ik ook. Maar okay, gelukkig, je, je ja. krijgt natuurlijk altijd de discussie... tussen enerzijds hondenbezitters... en ja. anderzijds de kattenbezitter. Ja. Nou, en daar wordt nooit wat mee gedaan. Het een legitimeert het ander niet. Nee, dat ben ik met je eens. Natuurlijk. Dus de, de, de, maar, niet. het is een bestaande discussie. Nou, dit, ja, goed. Uh, dit is mijn en misschien is dat een uh, leuke bron voor de gemeente... om daar wat inkomsten te genereren. Die ze net... om, om alle katten ook kattenbelasting ja, te Natuurlijk betalen. Ja. Ja, ik zal het voorstellen. Kijken wat de Raad daarvan vindt. Uh, ja, nou, ik denk ja. dat het niet kan, maar goed. Nou, ik denk toch dat, dat me we met leuk. deze ja. discussie... Uh, uh, moeten afsluiten. In ieder geval heel erg bedankt. En moedig dat u dat dus was. En dat u dat allemaal ja. over u heen heeft gekregen. Sorry. Oh, zo, zo heb ik het niet ervaren. En goed, zo. ik heb er ook geen enkele moeite mee, Goed want zelf. datgene wat er leest wil ik graag horen. Ja. Ik ervaar het ook niet als zwaar of als moeilijk. Okay. Dus uh, ik vond het prettig hier te zijn. En als er nog een keer uh, wat is, Leuk. dan nodigen we weer oh, uit. Ja, uit. Oké, okay. dank u wel. Dan uh, eindigen wij met, uh, ik moet toch een compli compliment geven aan Gerry die toch iets bij elkaar heeft gezocht qua muziek. Here I go again. <lacht> het weer naar Goedemorgen Zandvoort en voor mij zit Ernst Brokmeijer de nieuwe voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort een mond vol, welkom Ernst nou dankjewel, goedemorgen, goedemorgen. heb je er zin in? ik uh, heb er heel veel zin in nou, volgens mij in, uh. doe je al een tijdje mee in, de, in dat Ja, eh, toevallig hebben we laatst geprobeerd uit te rekenen hoe lang nou, het is niet helemaal terug te leiden nee. maar we komen uit zo rond 97 97, 97 96, 97 dat ik begon met medaille eerst ja. om het aantal Vrienden van mij via de scouting uh, toen de tijd. Ik uh, is een aantal jaar een estafette uh, geweest. Ja. Uh, die hielpen daarbij. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Nou, dan word je een keer gevraagd: goh, wil je niet bij de bestuursvergadering ja. komen? Toch met uh, Theo Hilbers onder andere, die ja, was toen ja, ja, ja. nog de voorzitter. En uh, ja, zo is dat balletje gaan rollen. Nou, ja, we zijn nu heel wat jaren verder. En uh, ja, het blijft nog steeds leuk. Um, een hele grote groep vrijwilligers. Zowel het bestuur, allemaal vrijwilligers, maar juist op de dag zelf uh, werken met heel veel jongeren die uh, zo'n dag. Uh, komen helpen om er wat een feestje van te maken. Hoe, hoeveel zijn dat er, denk je? Dat zijn er op Koningsdag, als ik even alle vrijwilligers meeging, dus ja. ook de vrijwillige bestuursleden, zijn we bijna met, met zo'n 40 mensen in totaal. Zo'n een aardige groep. Mensen achter de schermen, mensen die helpen bij de markt opzetten, bij de kinderspellen begeleiden, dus eigenlijk de hele dag door, uh, zowel Koningsdag, maar ook op 5 mei, uh, zie, je, ja, zie je heel veel enthousiaste vrijwilligers uh, uh, ja, met elkaar er een feestje van bouwen. Ja, nou, het is ook elk jaar weer, hè, Een feestje. Jullie eerst komen het komende programma is natuurlijk 27 april. En dan ja. hebben we 4 mei. Mm -hmm. 5 mei. Ja. En daartussendoor zijn er nog dingen. Of nee, daartussendoor niet. niet. Het drie... is, als je, als je heel uh, officieel kijkt, dan is Koningsdag en 5 mei. Dat zijn de twee dagen die onder de verantwoordelijkheid van onze stichtingen vallen. Ja. Dus daar organiseer we een programma voor. Voor 4 mei is een apart 4 mei comité. Uh, dus die zijn echt uh, nou ja, bezig met alle herdenkingen, zeker dit jaar. Uh, omdat er natuurlijk een croonerdenking denkingsjaar is, uh, um, de herdenking op die dag te organiseren. Maar hebben jullie daar geen enkele... Ja, wij werken daar wel nauw mee samen. Okay. En bijvoorbeeld onze secretaris is ook bestuurslid bij het 4 mei-comité. Dus oh, okay. um, ja, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden ja. als je herdenkt en de dag daarna viert. Ja. Uh, maar ja, in de praktische uitvoering hebben we daar twee, twee aparte uh, organisaties voor die, nou ja, die de uitvoering doen. En ik denk gezien het werk wat daarin ligt, ja, dat het dat ook goed is dat je, dat je ja. Nou ja, mensen hebt die zich met een specifiek onderdeel bezighouden. En uh, ja, daarbij uh, zorgen dat dan wel een herdenking, dan wel het feestvier op, uh, ja, op, een, op, een, op een goede manier gebeurt. Uh. Nou, Want je bent natuurlijk het hele jaar eigenlijk al aan het voorbereiden, neem ik aan. Of is, manifesteert het pas aan het eind van de rit? Um, nou ja, de, de nadruk ligt wel in, in deze week. Hè. Dan moeten echt de puntjes op de i. Mm -hmm. uh, maar er zijn heel veel zaken die het hele jaar doorgaan. Hè. Als je ziet, uh, we hebben straks, we straks Koningsdag 5 mei hebben gehad. Dan uh, komen we eigenlijk vrij kort daarna alweer bij elkaar. En dan uh, kijken we met elkaar wat ging er goed, wat moet er anders volgend jaar. Ja. Uh, Um, een aantal onderdelen worden ook vaak al in gang gezet. He? Bijvoorbeeld de, de kinderspelen smiddags, he? waar elk jaar toch uh, nou, zo'n uh, drie, vier, vijfhonderd kinderen op afkomen. Um, ja, die spellen die moet je, die kun je niet een week van tevoren bestellen. Want nee. um, ook voor dat soort bedrijven is Koningsdag, nou ik zou bijna zeggen, de dag van het jaar. Nou, wij proberen in Zandvoort toch altijd wel uh, een aantal spellen te hebben die ja, spectaculair zijn, heel groot. En ja, als je die niet een half jaar, drie kwart jaar, soms een jaar van tevoren al vastlegt, nou, dan zegt zo'n bedrijf ook, ja, sorry die staat al op een andere plek. Dus dat soort zaken gaan echt al uh, uh, vroeg in het jaar... En meestal vlak na de zomer. En dan uh, ja, eigenlijk vanaf januari um, gaan we echt in de uitvoering. En dan moet je denken aan... Ja, dat loopt van brieven voor de bewoners vanwege de overlast... om ze te informeren, tot het werven van de vrijwilligers... tot nou ja, de kramenvuur die we vorige week gehad hebben. Al dat soort zaken dat gaan spelen. Dat uh, komt als het dat goed is uh, allemaal bij elkaar. De tijd die jullie dan gemiddeld... Uh, ik begrijp dat nu uh, het, het even heel erg druk is... maar door het jaar genomen... Hoeveel tijd zijn jullie als vrijwilligers hier aan kwijt? Ja, in de voorbereiding hebben we eigenlijk een taakverdeling binnen ons bestuur. Dus elke bestuurslid is verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel. Uh, dus het hangt ook een beetje van de onderdelen af. Uh, nou, we vergaderen ongeveer een keer of zes tot acht per jaar. Uh, Dat is eigenlijk een bestuursvergadering waarin we kijken naar het programma, nieuwe ideeën uitwerken. Uh, dus ja, hoeveel tijd? Ik, ik denk in het hele jaar door, nou wat zal het zijn, zo'n zo drie, vier uur in de maand. Uh, ja, ja, ja, en nu druk. Dat is te, dat is te doen. Uh, en nu ja, in de weken naar de ja, voorbereiding uiteraard. toe. Dan loopt dat op. Uh, dan loopt tot, uh, de stress ook jullie dan horen Ja, de gezonde stress. <lacht> ja. Uh, want ja, wat, wat ik al aan het begin zei. We, hè, ons hoofddoel is toch om met z'n allen. Ja. Er zo'n leuk mogelijke dag van te maken. Ja. En eigenlijk voor te zorgen dat voor de bewoners van Zandvoort. Maar ook steeds vaker uh, bewoners van, van. Of mensen van buiten Zandvoort. Of het nou bezoekers van het Centerpark zijn. Of mensen uit andere plaatsen. Waarvan ik echt hoor. Oh, we gaan naar Zandvoort. Want daar, daar is het gezellig. En dat ja. is een beetje dat dorps. En ik woon in Haarlem of ik woon in, nou ja, ergens in de buurt. En daar is het allemaal veel grootschaliger. Dus ik kom naar Zandvoort. Ja, ja, wij willen dat die mensen onbezorgd zo'n dag ingaan. Ja. Dus ja, daar hoort ook wat stress bij. Hebben jullie... Um, uh, de koning zelf heeft uh, de Koninginnedag lichtelijk veranderd toen het Koningsdag werd. Hebben jullie nog... Uh, ja, we hebben wel heel hard uh, gebrainstormd. En dat doen we elk jaar. Um, en je ziet eigenlijk de afgelopen jaar dat we eigenlijk op een aantal ik zou bijna zeggen succesnummers zijn uitgekomen... Um, eigenlijk in Zandvoort Koningsdag en in het verleden Koningendag, kan niet zonder de, de Vrijmarkt, nee. kan niet zonder de Kinderspelen, um, kan niet zonder de officiële opening, de demonstraties. En dus eigenlijk hebben we gezegd, nou, dat zijn de vaste elementen. Um, en eigenlijk hebben we voor dit jaar gezegd, we houden het daar ook even bij. Um, omdat we in het verleden heel veel andere zaken geprobeerd hebben. En dat willen we ook nog steeds in de toekomst gaan doen. Maar je merkt toch vaak dat daar het animo wat minder voor is. Ja, het budget natuurlijk. En uh, niet te vergeten, een ja. hele belangrijk inderdaad, het heeft natuurlijk ook met centjes te maken. Ja, maar hoe komen jullie daar aan? Uh, nou, omdat het nationale feestdagen zijn, uh, betekent dat dat de gemeente Zandvoort daar uh, eigenlijk de grootste rol in speelt. Heel, heel officieel is de burgemeester ook, nou ja, niet, niet zozeer de voorzitter, maar wel de beschermheer van, uh, van, uh, van ons comité. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat uh, het grootste deel van de activiteiten uit subsidie komen. Uh, daarnaast hebben we een aantal wat kleinere sponsoren die ons elk jaar uh, helpen. Uh, dan wel in Natura met een aantal zaken, dan wel met een klein financiële bijdragen. En er zijn een aantal activiteiten die zich, ik zou bijna zeggen, zichzelf bedruipen. En bijvoorbeeld, wil jij een kraam op de, op de Koningsdagmarkt, dan moet je daarvoor betalen. Ja. Maar de vrijmarkt is weer voor iedereen gratis. Ja. Dus we proberen echt, ook voor elke portemonnee, uh, te zorgen dat het nou ja, gratis of in ieder geval betaalbaar is. Nou, maar jullie te... komen wel uit? Sorry. Nee, geef niet. Uh, komen uit? Komen tot nu toe uit? komen wij uh, uit. Uh, maar wat wij ook zien, en ook dat is niet uniek voor ons comité, dat zie je ook bij elke vereniging, is dat de afgelopen de jaren de kosten heel langzaam oplopen. Ga maar, maar eens iets kopen. Dat is gewoon duurder geworden de afgelopen jaren. Uh, we werken met een aantal bedrijven... waar we al heel lang mee werken. En eigenlijk een soort vaste prijzen. Maar we beseffen ons dat zodra zo'n bedrijf stopt... of we moeten naar een ander, dat we veel meer gaan betalen. En je ziet aan de andere kant inderdaad... dat de gemeente ja, eigenlijk een soort nullijn hanteert... al een paar jaar. En zelfs iets aan terugzakken is. Ook begrijpelijk gezien... de hele situatie waarin... niet alleen Zandvoort, maar andere gemeenten zich bevinden. Maar we hebben wel aangegeven ja, dat we daar... Heel goed met elkaar op moeten letten en ook in overleg met de gemeente. Dat ja, op een moment, als de, als de inkomsten naar beneden gaan en de kosten gaan straks nog verder omhoog, ja, dan zullen we met elkaar moeten beslissen. Gaan we iets niet meer doen? Of gaan we inderdaad wel actief een bijdrage van de bevolking vragen, sponsoren werven. Maar tot nu toe um, lukt, het. lukt het toch uh, net. Okay. Zijn er nou nog uh, kramen over, die de mensen kunnen bestellen? Nee, volgens mij zijn, zijn alle kramen uh, inmiddels verhuurd. Yeah. Uh, je kan wel nog even op onze Facebookpagina even een berichtje achterlaten. ik moet zeggen dat ik de laatste stand van zaken niet weet. Mm -hmm. uh, wat je daar ziet, en dat is eigenlijk ook elk jaar, is dat vaak bij de verhuurder, dat iedereen mag uitkiezen, en dan vaak nog ergens in het midden twee of drie kramen overblijven. Uh, en we dan meestal zeggen, nou ja, als iemand dan nog komt, en vaak komt iemand nog wel achteraf vragen, dan kan die, die nog krijgen. Uh, maar in principe is het zo dat vuur echt op die dag zelf is. Hmm. Nou, dit jaar uh, we hebben we een paar mensen geluk gehad omdat we nog een paar plekken halverwege de route hadden. Uh, die was nog... Uh, ja, niemand uh, konden verkopen, niemand uh, blij mee konden maken. Oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben geen eigen website? We hebben ook een eigen website, ja. We hebben uh, een eigen website. KoningsdagZandvoort.nl uh, We hebben een Facebookpagina, ook uh, Koningsdag Zandvoort. Uh, uh, dus we zijn op alle manieren uh, bereikbaar. Uh, nou, het programma voor zowel Koningsdag als 5 mei stond afgelopen uh, uh, woensdag, donderdag, in de Zandvoortse Courant. Uh, dus de achterpagina is denk ik een uh, pagina om te bewaren. Want daar kun je precies op uh, nakijken wat er op beide dagen gaat gebeuren. Hoe laat, waar. En ook hoe je aan meer uh, informatie kunt komen. Perfect, dankjewel. Wat kost een, uh, een kraam? De kraam kost 25 euro. Ja. Oké, okay, en er zijn er nog een paar over. Dus dan moeten de mensen even op de facebook nou, ze, ze kunnen even kijken, maar ik, ik, ik weet niet met honderd zeker of er nee. nog over is. Want er zijn van de week een aantal ja. mensen die dat geprobeerd hebben. Proberen kan altijd, maar um, uh, daarnaast er is er ook vrijmarkt. Uh, dus uh, ja, wil je wat verkopen, um, kom dan vooral uh, op Koningsdag heel vroeg, ochtends uh, richting de Prinsessenweg. En uh, zoek, uh, zoek, een, zoek een mooi plekje om, uh, om te heel verkopen. Heel vroeg. Heel vroeg. <laughs> <laughs> nou, ik moet zeggen, de afgelopen jaren zie je op de vrijmarkt. Uh, nou, ik wil niet zeggen dat we hier Amsterdamse en Utrechtse traferelen hebben. Maar zie je vaak toch al mensen die echt om 12-1 uur... ...s nachts al uh, een, een kleedje neerleggen. Veel, en wij beginnen die dag... rond uh, uh, uh, nou ja, rond, uh, rond drie... We ...beginnen echt de afsluiting. En, en dan zie je echt al mensen zitten... ...die, uh, die per se een bepaald plekje willen hebben. Ja. Maar komen ze ook ja, voor maar... de nieuwe woning? Het zijn bij het land van Driehuis, of niet? Ja, we gaan dit jaar uh, echt de hele bocht door. Uh, uh, ook dat oh. is uh, al jaren een... Uh, uh, uh, nou, ...voor ons een uitdaging. Omdat natuurlijk het afgelopen uh, vier jaar... ...ongeveer elk jaar de hele layout van de zesweg anders is. Ja. He, dus uh, nou, Ik vermoed dat we dit jaar nog een tussenjaar hebben en dan hopelijk volgend jaar uh, voor een paar jaar een wat, wat vaste opstelling kunnen, kunnen neerzetten. Ja. Nou, wij hopen het ook voor jullie. We hopen ook uh, overigens op uh, mooi weer. Niet Zeker zo mooi, weten. maar het juiste weer. Nou, ik denk het weer van vandaag, daar zou ik al heel ja. vrolijk van worden ja, oh, en blij dan mee dan zijn. Niet nog een paar graden warmer. Ja, <laughs> ja ietsje zonnetje ja. erbij, maar goed. Nou, dan gaan we daar gewoon voor. Uh, heel veel succes. Dank voor uh, de uitleg. En uh, nou, graag tot uh, volgend jaar. Ja, helemaal goed. Ja, Tuurlijk. doen we. Wij uh, eindigen dit uh, uh, met muziek. En uh, het is, sorry uh, Ernst, People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.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 Ontwoord. Wij uh, zijn terug bij u met het laatste onderdeel van deze ochtend het museumpodium. Aangeschoven is Noortje Oliemuller ja. en Ineke van Dam. En Ineke van Dam is een van de spelers. Uh, een van de spelers van Ik huil mijn vaders tranen. Ja. Dan mag u daar zo meteen alles van vertellen. In ieder geval uh, welkom en het museumpodium ja. Noortje... Uh, we hebben dus uh, in plaats van op vrijdag 24 april... is het nu donderdag 23 april. Dat is veranderd, omdat er wat uh, andere dingen waren. Dus we hebben het omgezet. Ik ga daar nog een uh, krantenberichtje van maken. Dus het komt ook nog in de krant. Goed, ja. En uh, ja, het is een uh, één actor. en. Het is natuurlijk ook weer zo tegen mij. En dan zijn dit natuurlijk de mooiste ja, stukken. want het is een heel uh, intrigerende titel. Ik hou mijn vader's tranen. Vertel. Ja, wat wil je weten? Ik, uh, wat is de inhoud? Het is een, uh, het is een ene akter. Ja, het is een eenakte. Het is uh, geschreven en geregisseerd door uh, Martine Faber. En het is bij de stichting Engagement die heeft uh, het initiatief genomen om dit op te gaan voeren. Het is een verhaal. Het zijn eigenlijk uh, twee vrouwen die vertellen het verhaal van hun verleden. Um, het zijn eigenlijk twee monologen die eigenlijk door elkaar... Ik zit altijd met mijn handen te praten. Dat geeft niet. <lacht> uh, nee, daarom. Dat <lacht> vind ik dat wel leuk. <lacht> maar het zijn dus eigenlijk twee monologen die in elkaar verweven zijn. En wat dan dus één verhaal wordt. Uh, het gaat over twee vrouwen van de naoorlogse generatie... die om verschillende redenen nog dagelijks met de oorlog worstelen. Door middel van gespiegelde monologen die elkaar afwisselen... vertellen de vrouwen over hun vader in de oorlog. Langzaam ontrolt zich hun ontroerende verhaal... in al zijn een een, eenvoud, herkenbaar en indringend. Ook voor al diegenen die niet de oorlog... maar wel de strijd met vaders kennen. Dus het gaat niet alleen maar over de oorlog... maar iedereen kan er dingen uithalen of strijd. Dit is volgens mij iets wat de laatste jaren... heel erg duidelijk naar voren komt. Dat de oorlog weliswaar op 5 mei 1945... blijdschap afgelopen was. Ja. Maar dat er een hele grote groep mensen... Is voor wie de oorlog niet afgelopen is en nooit zal zijn. Nee, maar is dat... in dat kader. Ja. De, de, de, de generatie hieronder, wat doet het met je als je vader, ja. dat is het? Ja. Het is ook vaak het zwijgen geweest. Natuurlijk, vooral uh, na de oorlog heeft iedereen zoiets gehad van nou, oorlog is voorbij. Bevrijding. We, we, we gaan het tegenover. Over. Ja. Ja. Ja. We gaan er tegenaan. Er wordt ja. niet over gesproken. Er wordt niet meer over gesproken. Nee, en het duurde volgens mij tot uh, dik in de jaren zestig... Voordat psychiaters op een gegeven moment doorhouden dat er uh, syndromen waren die ja. daarmee te maken hadden. Hè? Klopt, klopt dat? Ja, dat klopt. klopt. Valt dit hier ook onder? Ja, het zijn gewoon twee verhalen van, van twee vaders. In het begin denk je nog van het zijn dezelfde vaders. Het zijn zussen van elkaar, maar... Je komt er dan eens achter dat het gewoon twee verschillende vaders zijn. En ja, met welke vader ga je het meest mee? Of met welke vader identificeer je het ja. meest? Maar als ik het goed begrijp, gaat dit over de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, ja. Want ja. in 2015 heb je natuurlijk op meerdere fronten oorlog nog steeds. Ja, ja. En heel veel ja. vaders zijn daarin betrokken geweest Klopt. vanuit hun uitzending van het leger. Ja, ja. Nee, maar dit gaat echt heel duidelijk over de, ja, de dat oorlog dat... van uh, ja, de Tweede Wereldoorlog. Zo, in deze tijd is dit inderdaad, uh, ja. eind april, begin mei zijn dit, uh, ja... Ja. Uh, maar je doet het alleen? Nee, ik doe het met nog iemand. Oh, er zijn okay. twee speelsters, uh, Ada Vinken en ikzelf, wij zijn dus de speelsters. Ja. Uh, uh, en het is... Uh, zijn oortje al op 23 april. Ja, Hij is dus over van uh, vrijdag 24... naar donderdag 23. Ja? ja. En het is in het Zandvoorts Museum... De Zwaluweestraat 1, 2042, oh. KA in Zandvoort. Ik noem het nog maar even. Ja. De inloop is om half acht. We beginnen om acht uur. Je krijgt om half acht een kopje koffie. Na afloop krijg je een drankje. De kosten zijn 10 euro. En daar heb je dan een gratis drankje en een kopje koffie voor... En een leuk toneelstuk. Of en thals, een heel een mooi, mooi toneelstuk. Ik nou, ja. heb ja. ja. nu al verschillende ja. dingen gezien. Het is echt, want vorige maand was het ook fantastisch. Alleen, ik hoop dat we nou toch weer eens een beetje mensen krijgen. Want, want er heeft een, een artikeltje, een interviewtje in de krant gestaan. En daar stond uh, bij uh, Noordje Olimuller verzucht. Wat doen we verkeerd? Maar... Het gaat er eigenlijk om hoe krijgen wij. de achter de kachel vandaan, achter de televisie vandaan. Er, er zijn enorm veel leuke dingen die gebeuren, maar. Het museum, want we hadden geloof ik 13 ja. mensen ja. of zo. Ja, we kunnen er 50 in. Ja, dus ja, we heb we je het eigen antwoord op uh, je verzuchting al geformuleerd. Nou, we, hebben, we zijn overgegaan van uh, zaterdagmiddag. Na de vrijdagavond. Zaterdagmiddag was alleen het entree van het museum of museumjaarkaart. En op vrijdagavond kost het een tientje. Nou heeft het... Het museum is arm lastig. Dus ik denk dat we wel voor... Uh, uh, toch wel weer voor dat tientje gaan... maar we willen toch kijken of we misschien naar een zondagmiddag kunnen gaan weer. We zijn er nog even mee bezig. Misschien is het na de zomer dat dat dan verandert. Maar we zijn zoekende. Ja. En we zijn natuurlijk nu uh, 2,5 jaar bezig. Je blijft zoeken. Om... Maar ik weet niet wat dat is. Heeft het ook iets te maken met... Ik, weet niet ik of heb jullie zelfs ernaar... Adem Spoor. En, en hebben we hebben een leuk feestje gehad hoor. Uh, die speelden echt fantastisch leuk. Iedereen op de dansvloer. En dan toch als Ademspoor zelf geen actie onderneemt om aan te geven. Maar dan gebeurt dat er ook niet. Ik weet niet eens wie het is hoor eerlijk gezegd. Want saxofonie saxofonist uit Ja, het, het zal, maar ik ken de beste man niet. Dus, uh... Van de spoor 5, dat is zeg maar zijn jazzbehebd. Ja. Ja, heeft het ook iets te maken met het feit dat er misschien wel heel veel dingen tegelijk zijn op de vrijdagavond, op de zondagmiddag? Het zou of, kunnen. Het, is zou, het kunnen. zou ook soms een kwestie van kiezen, hè? En, nou, vrijdagavond heb je natuurlijk, uh, we doen altijd de laatste vrijdag in de maand. Er is natuurlijk ook het uh, Smartlapperkoor in uh, bij Kopertje. Ja. Waar mensen naar binnen lopen om mee te zingen. Dus ja, natuurlijk zijn er ook andere, maar ja, god, er zijn zoveel verschillende vormen van cultuur. Dus ja, gelukkig maar. Dat stuk en wij hebben een aanbod. heel divers aanbod. Van muziek tot... Uh, nou ja, zoals nu echt een, een ernstig stuk. Ja. Maar vorige maand hebben we dan nu even wel ja. gespeeld. Dat, dat was, was ook, echt... Het was ja. hilarisch gewoon. Het was gewoon echt heel leuk. Maar ook, ook, maar ook weinig bezoekers. Maar ja, ook weinig bezoekers. stond in de krant ook een hele, hele, hele goede ja. Nou, van. ik zou zeggen dan uh, hier bij de oproep. doen. hem, ja. Noortje. Doe de oproep aan de Zandvoortse bevolking. En in de krant... Dus bij deze. En op de website. En op de website staat het. We zijn naar de regionale kranten geweest. Ja. Ik zit hier bij jullie met de radio. Ja. We hebben geflyerd. De flyers zijn in Zandvoort weer in de rondte. Ik weet het niet meer. Ik zou bijna ja. zeggen... Ik zou bijna zeggen tegen de zandvoerders... Doe het gewoon een Kom keer. nou toch En, be en bekijk niet. even Probeer hoe het. leuk het is. En we hebben nu zo'n zo leuke tentoonstelling. Hij is heel leuk. Pop Art hebben jullie, jullie hem gezien? Ik ben er geweest. Het is Een lola brood was het gisteren. Ja. Om te openen. Nou, is, ik vond het echt... Ja, het is heel vleurig, vrolijk, vrolijk. Oh, nee. je, je krijgt meteen de zomer je, in je hoofd. Weet je, en die Ik vond het wel heel leuk, hoor. Echt heel leuk, absoluut. Een hele leuke en we hebben een museumweek ja. vanaf de 18e, dus morgen museum gratis. Ja, ik heb ja, elkaar het Het is het landelijke verhaal, maar jullie doen uiteraard ook mee met de museumweek. Ja, ja. gratis toegang. Tot en ja. met de 26e uit mijn hoofd. Ja. ja, ik zou zeggen voor ieder wat wils, maar ga in ieder geval even kijken, want dat is absoluut een mooie waard. Verfrist, verfrist. Ja, ja. we gaan. Uh, uh, mee eindigen. Dank in ieder geval en heel me. veel succes. We hopen op een goede opkomst. Dankjewel, ja. Noor. We ook. laten het weten. Hoop ik ook. Het zou leuk zijn. <laughs> Oké, okay, wij okay. Uh, eindigen als ik naar de muziek kijk, Thomas. Wij eindigen met. Uh, Riders onder storm. Hij nee, moet eerst de agenda oh, nog even. Ja, maar eerst nu muziek. Eerst de agenda. Wat we... Agenda. Ja. Ik hoor de agenda. Ja, okay. Dan gaan we dat doen. Dank jullie wel. Dan beginnen we met... Nou ja, de... Weer het Zandvoord Museum, denk ik. Want ja, dat beginnen... staat zeer prominent op de agenda van ons. Goedzo. We beginnen dus met de tentoonstelling van Anne Frank. En die duurt tot en met 31.12. En Goh, dan, gaan, ja, ik tentoonstelling, nee, toerisme gang. in Zandvoort door de jaren heen. Ook in het Zandvoort Museum tot en met 26 juni. En dan van 17 april, dat was gistermiddag, tot en met 21 juni ontpopt pop-art expositie in ja. het Zandvoort Museum. Ook ja. erg leuk, aanbevelswaardig, Ik zou het zeker gaan doen. En ook volgende week is het gratis, dan, dan kan er helemaal niks meer tussen zitten. Neem je kinderen mee, die vinden het fantastisch. Ja. <laughs> tot en met 30 april, een expositie acrylschildering. Schilderijen van Veer, Dat is dan in de Bodaan. Bramelaan in Bentveld. Leuke schilderijen overigens. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb ze gezien in het huis in de Duinen. <lacht> 17 tot 18 april. De toneelvereniging Wim Hildering speelt. Tante Bella's Beauty Slon. Ik heb begrepen dat de kaarten al uitverkocht ja, zijn. Er zijn, ik zijn geen kaarten meer. Het is jammer, maar dan zult u de volgende keer... want dan mist u ook weer iets. Toch er eerder bij moeten zijn. Ja, en dan hebben we 17, 18 en 19 april. Vintage het Zandvoort. Voor de derde keer alweer een klas. Volkswagen show op de camping: de branding. Georganiseerd, dacht ik, door iemand van de garage Strader. En 18 april hebben we Stormloop. Een hindernisbaan over een parcours van 6 kilometer op het circuitpark Zandvoort. Ja, wat zou ik daarvan zeggen? <laughs> Niks, denk ik. Stormloop. 8, ja. 18 april, de vierde Open Zandvoortse kampioenschappen. Aardappelschillen, dat is morgen alweer. Het start om 2 uur. Dus maak de mensen maar van scherp. En een bierdiner. Wat denkt u van een bierdiner bij Laure en Hardy ja, op 18 april aanvang 18.30 uur 30? En op 19 april ...gevolgd door de Classic Concert in de hervormde kerk. Vivesa uh, Trio zal daar achter de persoons geven. De aanvang is om drie uur s middags. American Sunday, circuit Park Zandvoort op 19 april. Ja. En op 22 april de Peuterbieb luisteren, spelen en dansen... ...in de bibliotheek van tien tot elf uur. Big Eyes. De filmclub Simon van Colum presenteert Big Eyes in Circus Zandvoort. Half acht, 22 april. En dan komen we weer op datgene wat we net uitgebreid eh, ge, onder de aandacht gebracht hebben. 24 april, museumpodium, de tranen van mijn vader. 23. Oh, 23 april. Ja, sorry, je ziet er alweer nou, in. Er staat fout op briefje en dan moet je dat onmiddellijk weer corrigeren. Ja, het was, 23 het was april, ja. museumpodium. En tot slot op 24 april Hendy. Ja, nou de zangavond in Café Koper aanvang uh, 9 uur s avonds. Dan rest ons alleen nog uh, een aantal bedankjes. De techniek, Thomas de Jong, je had het niet makkelijk vandaag. De redactie, Gert van Kuik. En de eindredactie, Gerry Rutte. De koffie, uh, Gert van Kuik. Presentatie, Ari Koper. En Henny van der Leden. Hotel Hoogland. Reuzen bedankt voor jullie gastvrijheid. De koffie, thee, het water en de koekjes. Hadden wij koekjes? <laughs> wij hadden geen koekjes. Wij wensen u een prettig weekend en tot de volgende week. En Daar sluit ik me graag bij aan natuurlijk. Een herhaling op donderdag van 8 tot 10 uur. Of uitzending gemist. www.zfmzandvoort.nl Even de datum en de tijd invullen. 1 uur later invullen. Dan als laatste voordat we eruit gaan. Riders on the Storm van de Doors. Mooie muziek.